De jongste zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaat de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Zuid-Korea bijwonen. De invloedrijke Kim jo Jong maakt deel uit van een delegatie van bijna 300 leden, onder wie ruim 200 cheerleaders, 26 taekwondokas en 21 journalisten. De Korea's zullen vrijdag onder een gezamenlijke vlag het Olympisch stadion in Pyeongchang binnenlopen. Het weer blijft droog, het vriest eerst nog licht tot matig. Pas vanmiddag wordt het een paar graden boven nul. Verder is het vrij zonnig. Vannacht vriest het in het westen een paar graden. Op andere plaatsen helder en vijf of zes graden onder nul. Morgen overdag meer bewolking, af en toe zon en droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad gaat er nog langzaam op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Hilversum Noord en Bunschoten, 7 kilometer. We zijn bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Richting Amsterdam op de A1 een kwartier vertraging nog tussen Stroo en Hoeverlaken. De A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht een kwartier en ook een kwartier vertraging nog op de a 12 naar Utrecht tussen Woerden en Utrecht Kanaleiland. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 my heart. Never again. It's a man without a woman. Cross my heart.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 zelf zal blijven. Het is goed zo. Niet veranderen voor mij.